Voor de valse bommelding bij een regiobank in Rijen twee weken geleden was volgens de politie geen specifieke aanleiding. De dader is vanochtend opgepakt. De man van 55 verklaarde dat hij de bommelding deed omdat de bank veel in het nieuws was. De regiobank is onderdeel van SNS Reaal. De overheid moest SNS vorige maand nationaliseren om te voorkomen dat de bank zou omvallen. De bommelding gaf de dader naar eigen zeggen een kick. De bank en een aantal winkels en woningen in het centrum van Rijen werden na de melding direct ontruimd. De lonen stijgen dit jaar minder dan verwacht. Het Centraal Planbureau ging er vorige week nog van uit... dat werkenden gemiddeld 1,75 meer loon krijgen. Maar de loonstijging komt waarschijnlijk onder de 1,5 procent uit. Dat zegt werkgeversorganisatie AWVN op basis van hun CAO-databank. Op dit moment zijn 186 CAO's afgesloten... waarin een loonstijging voor 2013 is vastgelegd. Deze gelden voor bijna 2 miljoen werknemers. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe... maar het blijft vrijwel overal droog. Het koelt af naar 2 tot 6 graden. Morgen regen en 8 tot 11 graden. In de dagen daarna meer regen en frisser tot rond het vriespunt. En ook neemt de kans op natte sneeuw toe. Dit was het NOS-journaal. Aan nou, de B-verkeersinformatie. Er staan nog files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... voor Waardenburg 2 kilometer. De A12 bij Den Haag richting Utrecht voor Voorburg... 2 kilometer na een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht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 Dames en heren, goedenavond. U kunt onze gast kennen als eminente voetbaljournalist... en oprichter van het helaas verdwenen voetbalblad Johan. Maar nu komt hij met iets heel anders. De geschiedenis van zijn foute familie en dan vooral zijn vader... wat leidde tot een boek. Zo vader, de erfenis van een keuze voor de waffen-SS. Hier is Marcel Reuzen. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 6 maart, het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Marcel Reuzen, welkom. Goedenavond. Hoe, hoe is dat als je je aangekondigd hoort met foute familie? Nou, daar ben ik inmiddels wel aan gewend geraakt, en een beetje geoefend... Bij het New York bijvoorbeeld. Ja. Maar, Toen riep uh, iedereen bij de deur, foute familie, ja, foute Nee, familie. Ja, dan ben je toch beschaamd, zeg maar. Ja. Maar uh, dat is mijn lot, hè, om daarmee om te leren gaan. En dat, uh, dat wendt, en dat uh, wendt ook niet. Dus lastig, soms. Want hoe ver ben je in dat proces? Uh, niet meer aan het begin. Ja, ja, ja het, het, het, Kunnen we het in percentages het, uh, aflust? Nou, ik heb een hele grote stap gesteld om dit boek te schrijven... maar ik geloof wel dat ik mijn hele leven daar lang daar last van blijf houden. Kijk, je bent je ergens bewust van waar andere mensen zich minder bewust van zijn. Dus uh, vreemd genoeg in de loop van mijn leven is het een steeds groter rol gaan spelen. Dus, dus uh, schaamte en schuld, maar als je er bewust van wordt... is het ook het begin van de oplossing, zeggen ze, hè? dat je er iets mee kunt. Je hebt dat boek geschreven. Dat is een waanzinnig grote en dappere zet van je. Ja. Zo zie ik het zelf niet, hoor. Nee? Nee. Vo maar voelt het, voelt het wel als een bevrijding? Ja, dat wel, maar niet uh, dat het dapper was. Vreemd genoeg. Nee, Wat? helemaal niet eigenlijk. Nee, de, dit moest eruit. Dus de, dan spreek je niet over dapper. Dan vind ik dapper een... Veel te veel credit, zeg maar. Alsof ik iets gedaan... Ik moest ergens doorheen en gedwongen door af en toe uh, angstig te zijn en af en toe je rot te voelen... en dan ga je, ga je, ga je hopen dat dit bijdraagt dat je je beter voelt, zeg maar. Zegt, dat is een naïeve ja. droom, zeg. dan denk ik. Maar uh, nee, ik vind het absoluut niet dapper. Nee. Jij zegt te veel credit, zeg je. Dat is echt een heel schuldbewuste antwoord. Ja, dat, dat zal. Het zit er diep in. maar ik, ik Jij, kan natuurlijk... dat Jij kan dat compliment niet nemen. Nee, dat is heel lastig voor me. Dat is heel lastig. Maar dat vind ik ook direct, alsof ik dan zo'n uh, zo heel verlegen mannetje ben of zo. Stel dat dit boek een succes wordt, uh, omdat uh, heel veel mensen hun relatie met hun vader uh, herkennen, bijvoorbeeld. Want het is niet alleen oorlog, het gaat over veel meer dan dat dan zal ik best wel uh, een keer uh, ergens bovenop een berg... een juichkreet uh, van me doen laten horen. Nou, dat verwacht ik ook dus wel vergis, van je. Dus vergis je niet, hoor. Ik maar heb... als, je, als je dat woord dapper gebruikt, dan, dan voel ik dat het niet klopt. Nee. Nou, Ik weet dat je niet een, een overbescheiden mannetje bent. Uh, sterker nog, ik heb je eerder in dit programma geïnterviewd... Ja. en toen hebben we alleen maar je zegentochten uh, ja. bejubeld en besproken. Toen ja. was je een prijswinnaar. De ene prijs naar de andere voor de stukken die je schreef... voor de initiatieven die je nam. Je was op de televisie. Je zat elke maandagochtend in Goedemorgen Nederland. Ja, maar Nederland. alsof dat nou zo'n wereldprestatie is, Peter. Sorry. Nee, weet je, uh, ik ben, uh, daar heb ik dan uit de Achterhoek meegekregen... als een van de, van de waarden... Vooral normaal blijven doen. En uh, uh, ik ken bij de tv mensen met de enorme ego's. Die passen hier niet in de studio. heb ik helemaal niks mee. En dat gaat me nooit overkomen. Dat in ook geval niet. Nou, laten we het dus over een bepaald ego hebben. Iets van uh, uit de waan van de dag. Ja? Michael Bogert die kwam vandaag met een dopingbekentenis. Keek je daarvan op? Nee, dat staat natuurlijk al lang aan te komen. Hij had het alleen veel eerder moeten doen. Maar hij kon niet anders, denk ik. Want? Nou, uh, heel, veel, uh, heel veel belangen op het spel in de wereld waar, uh, waar hij zit, op het moment dat hij zegt... Ik, ik, als hij te vroeg had bekend, was hij misschien geëxcommuniceerd. Uh, en nu is hij te laat. Was er wel een goed moment? Kijk, dat is ook raar. Als je zo'n boek je verdiep je in goed fout... Dus ik heb nu allemaal tweets gelezen van mensen die zitten achterover in hun stoel... en die gaan naar kantoor en die vervoeien nou uh, Michael Bogert. Ja, wat is er makkelijker dan dat? Heb jij ooit zelf die keuze gehad? Dus ik... ik als ik, kijk, jij, hebt, zijn, jij hebt geen oordeel over Michael... Nee, er uh, zijn meerdere boeken verschenen over lotgenoten als ik, zeg maar. En als je dan toch zo zwaar wilt maken... Laura Staring over haar uh, Duitse moeder, uh, Jan Brokke. Uh, over het dorp Roon, ja, waar, dus, waar ook heel veel mensen met dus de Duitsers a, zijn wordt de een zijn A, er wordt een soort nieuwe oorlogsgeschiedenis geschreven... of een nieuwe stap daarin. Mm -hmm. Maar uh, B, is ook al die mensen die, dan, die zich verdiept hebben... en zeggen oordeel niet... En hij is gewoon heel bijbels, of weet ik, of juist niet bijbels, dat weet ik niet. Maar oordeel niet. Maar, die ja, Bogert is een mens. Hè? Ja. En die heeft, uh, die heeft in die een heeft cultuur, gebruikt, die heeft die heeft in cultuur gebruikt gezeten. Het is gewoon heel interessant. Het is een romanfiguur. Wanneer beslist hij nou dat hij moet praten? Wat heeft die jongen s'nachts wakker gelegen? En hij heeft gelogen. Ik uh, bedoel... Ja, dat willen wij liever niet. Maar ik denk... Ja, ik kijk nu even heel anders er tegenaan. Misschien zelfs wel een beetje achterhoots. Ja, je hebt er lekker een botte mening erover, of niet? Ja, nou, nee, maar ik denk gewoon... Kunnen we er niet beter gewoon van uitgaan... dat alle wielrenners, alle renners doping gebruiken... en dan degene die het niet doet, dat valt dan reuze mee? Ja... Dat want, weet ik niet. Want nu komt het is vlek op vlek. We krijgen elke week zo'n zo zo bekentenis. Die, ja, de vrijdag, geloofwaardigheid van die hele wereld is belangrijk. Kijk, weg. je moet het je moet vergelijken met de, de muziekwereld. Uh, uh, daar wordt uh, daar is cocaïne uh, uh, uh, veel, ge wordt veel gebruikt. En opeens wordt dat een verboden middel. Mensen mogen niet meer onder invloed van cocaïne muziek maken. En dat, dat gaat per heden in. Het zit in die cultuur om dat wel te gebruiken, of laten we zeggen drugs. En, en het zit in de cultuur, en op een gegeven moment komt er een oekase dat het niet meer mag. Ja, wanneer ga je dan zeggen: van uh, dit kan niet meer? Ik vind het voornamelijk hypocriet wat er allemaal gebeurt. Ik snap dat ze die sp sport schoon willen maken. Hij is gewoon een slachtoffer van zijn tijd. Dertig jaar geleden had er niemand na, geen haan naar gekraaid. De NOS die zit nu, uh, die gaat nu eigenlijk uh, zijn rol als commentator nog eens tegen het licht houden. Ja, dat, is, dat snap ik. Dat, dat snap, begrijp je wel. Ja, tuurlijk snap ik dat. Hey, kijk, uh, het is niet zo dat je, dat je iemand dan. Uh, je kunt meteen zeggen: Van ja, God, ja. Alle, alle, alles in aanmerking nemende kunnen we zeggen van dat, jij, dat je fout bent geweest. En ga maar door met wat je doet. Zo werkt het natuurlijk niet. Dus hij moet wel worden. Het moet je worden. kosten. Ja, tuurlijk is dat zo. Ja. Zou Mart Meijts ook doping gebruikt hebben? <laughs> ja, weet ik niet. Ja. Volgens mij, we weet, hij meer. Over... Volgens mij nee. weet hij meer. Nee, we hadden straks over mensen met grote ego's. Dat, dat, dat gebruik je. Hij gebruikt, hij gebruikt geen epo, maar ego. Een <laughs> nou, flauwe Heel maar flauw, maar... ik. Toch moet ik daarom lachen, Marcel. Okay. Wij gaan zo een ernstig onderwerp nemen. Uh, Goed en fout, je had het er al over. Uh, luisteraars, die kunnen reageren op deze uitzending. Ik praat met Marcel Reuser over zo'n vader. U kunt hem kennen als sportjournalist. Alhoewel, die de laatste tijd vooral stadskronieken schrijft. Uh, columns eigenlijk in de Gelderlander. Uh, ja, over, over het gewone dagelijks leven. Maar u kent hem ook uh, van Vrij Nederland, van Hartgras, van de uh, Nieuwe Revue. Hij was de oprichter van het voetbalblad Johan, wat ter ziele is. Hij, een kwam, van er, de... hij kwam er in het begin bij, ja. Okay. Het is zo okay. ja. En hij is een buitengewoon bescheiden man en hij heeft de mooiste titel... Uh, in Nederland op de kaart gezet. Namelijk, deze neger buigt voor niemand... de biografie van Winston Bogarde. Ja. En die had Winston verzonnen, hè? Dat is niet bescheiden, dat is gewoon hoe het was. Okay. <laughs> nou, deze man zit hier dus. U kunt reageren, radiokunsthof.nl. U kunt ook twitteren, twitter.com. Hashtag radiokunsthof. Uh, laten we eens over dat boek praten. Zo, vader. Hyperpersoonlijke geschiedenis. Uh, Bepaalt geen vrolijke geschiedenis. Je vader was lid van de Waffen-SS... Je opa was NSB'er. Het hele dorp Ulft in de achterhoek waar je vandaan komt en waar je groot geworden bent, wist hiervan. Wat moest er gebeuren in je leven om jou ertoe bewegen deze geschiedenis op te zoeken, uit te diepen? Zelf vader worden. Daar, ik, heb er, ik heb er, voordat ik, uh, voordat ik zelf kinderen kreeg, ja, werd er wel eens over gesproken. Zo. En ik wist ook wel, naarmate ik meer ging schrijven, dat ik ook een prachtig, uh, een prachtig uh, thema bij de hand had, zeg maar een heel persoonlijk thema waar, waar ik ooit over zou kunnen schrijven. Maar de drank uh, uh, uh, werd groter naarmate ik... Uh, ja, eerst kwam mijn zoon ter wereld. Toen kreeg ik, uh, kreeg ik last van angstaanvallen s'nachts. En ik, weet, ik zeg helemaal niet dat er een directe relatie was... Met, met de oorlog en met mijn vader. Alleen schuld en schaamte waren wel... Uh, was, wel een, was wel iets wat in mijn leven speelde. Nou, dan maar... ga je eens een keer naar een hulpverlener... en die zegt, goh, we gaan eens even lekker vroeten. Nou ja, en als je iemand vroeten bent dan, uh, dan werd het, wordt het wel heftiger of zo. Maar ik, weet je, er is niet een moment geweest dat ik dacht van... nou ga ik er eens een boek over schrijven. Er is een hele periode geweest, zeg maar, tot mijn veertigste... dat ik er nauwelijks last van had. En uh, er zijn ook mensen die zeggen... god, je hebt gewacht tot iedereen die er echt over kon vertellen dat het dood was. ben je vader is bijvoorbeeld overleden? Mijn vader is in 1998 overleden. En direct na aanleiding van zijn dood besloot ik van... nou wil ik vader worden. Dat was ook een bizarre beslissing, maar zo werkt dat. Dat kan, dat kan je ook niet met elkaar rijmen, dat je, eerst, dat je vader eerst moest overlijden om tot die beslissing te komen? Nou, ik weet heel goed dat hij, hij, hij was net, net overleden was en ik had een, een, een hele fijne relatie. En uh, toen zei ik tegen mijn vriendin: van uh, Ik wil graag uh, kinderen. Was eigenlijk nog te vroeg voor haar, bleek achteraf een beetje. Maar goed, ze is erin meegegaan. En, uh, ja, echt, bijna letterlijk negen maanden later uh, werd uh, Teun, mijn zoon, geboren. Ja, hij is nu 13 jaar? He? 13 jaar, ja, ja. Jij beschrijft je vader als een hele lieve man. Een hele sterke, krachtige man. Ja. Ook fysiek sterk. Ja. Heel lief. Maar nooit lachen? Nee, niet, niet veel lachen. Nee. Hij had niet de, de lach aan zijn kont hangen, zoals dat heet. Hij, ah. had, hij, werd, wel, hij werd wel eens luidruchtig en vrolijk. Hij, hij werd ook in de familie staat die bekend als oom zieketzakken omdat hij, als hij dan veel gedronken had, dan ging die kerst. Dus dat beschrijf ik ook in het boek. zieke zakken, zieke zakken roepen. En hij riep iedereen en in de familie riep: hoi, hoi, hoi. En dat was ook het hele feest, zeg maar. Dat waren wel helemaal normaal, die familie feest. <grijg> ja, en, maar hij was niet. Hij, je is, achteraf kun je stellen dat hij gewoon. Uh, hij heeft het zo zwaar gehad. En dat bedoel ik helemaal niet als. Uh, als excuus of weet ik voor wat. Feitelijk, als een mens dat meemaakt, wat hij mee heeft gemaakt. Uh, dan moet ik heel, Ik merk dat ik heel voorzichtig ben, want hij was natuurlijk dader. Ja, maar goed, nee maar, nee, maar dan moet je, dan moet je heel duidelijk zijn. Hij was als dader, als soldaat van het Duitse leger... dat is gewoon geen goede keuze geweest. Maar als soldaat in dat leger heeft hij gewoon de meest afschuwelijke dingen gezien. En als je dan terugkomt van zo'n oorlog, dan, dan heb je het, het echt het is het vol trauma's. Laten we proberen een zo compleet mogelijk beeld van deze man te schetsen. Ja. Want misschien vergroot dat het begrip, of in ieder geval... Ja, het geeft een beeld van je vader. Jij hebt ook gezocht naar dat beeld. Je hebt niet gezocht naar één beeld, één deel nee, van je beeld. Nee, dat klopt. En, en voordat we dat doen, wil ik, wil ik eigenlijk proberen... Ja, ik kom niet mee, met jouw opzet nee, nee. bemoeien. Maar ik ik wil, grijp wel in als het Nee, maar vergaan. ik wil heel erg benadrukken dat, dat ik, dat mijn opvatting... Uh, ik, ik kan het best vertellen aan de hand van een, van een verhaal. Dit boek was klaar en ik ging erover over praten. En ik heb nu twee geheimen gehoord van mensen over hun ouders... waar nooit over gesproken wordt... En ik denk dat oorlog iets, alles veel scherper maakt. Maar ik denk dat het schuld en schaamte komt in elke familie voor... en wordt gewoon uh, uh, uh, verdoezeld, mm -hmm. wordt toegedekt door de familie. En daar hebben veel mensen last van. Dus dat, ik wil het vooral breder trekken. En natuurlijk gaat het over oorlog en over mijn vader. Maar ik denk dat heel veel mensen zich in zo'n vader uh, uh, herkennen. Of dat ze hun eigen vader terugkeren. Weet je wel, zwijgzaam en met iets zitten... Ik ken mensen die, uh, die, uh, uh, die hebben een, uh, een tweede vrouw stiekem. Of uh, die hebben uh, iets heel fouts gedaan met geld. Uh, noem maar op. En dat, daar weet ik hun persoonlijk verhaal van. En wanneer komt dat terug in zo'n gezin, snap je? Dat woekert voort. Dus, en met, met oorlog, even terug te komen op mijn vader. Oorlog is iets wat, wat vreselijk is. En wat, uh, wat heel lang nadreunt. Laten we sec nu even naar die feiten ja, kijken. oké. Okay. Je Vader mm -hmm. ging naar Duitsland om te vechten. Ja, hij was 19 en nam dienst in het, uh, in het leger. En uh, ja, die treinen, die, die foto's van die treinen ken je wel. We gaan de Bolshevik uh, tegenhouden. Ja. En daar was hij er dus een van. Hij kwam in een uh, opleidingskamp ergens in de Vorgezen, wat toen nog Duits was. V Vervolgens heeft hij bij de Bayreuther Festspelen die uh, figurant geweest. Ik heb ook mensen gevonden, nog iemand die. Uh, nog geen leven was, die mij daarover vertelde. Glinsterende ogen, het was een prachtig leven toen, zei hij. Ja. Het waren jongens van 19 die geen enkele mogelijkheid hadden... om buiten hun eigen dorp te komen, en nu opeens wel. Dus die zaten in Duitsland, de oogst was gedaan... Uh, met grote wijnfeesten en achter de vrouwen aan. En uh, die, die, die, daar lokte het avontuur. Daar in Bayreuth, bij die vestspielen, was het nog wel redelijk aangenaam. Maar hoe verder die kwam, hoe broerder het werd. Ja, ik heb, ik heb een. een ja, in Kroatië, er was een eerste gevechtshandeling. Daar heb ik een, een, een man gesproken die er ook bij was. Die helaas mijn vader niet kende. En die, uh, die vertelde: de eerste, de eerste keer dat je iemand met een open gesneden buik ziet liggen, dan, dan is dat. Dat lijkt me ook zo bizar dat dat. Opeens is het oorlog. Mm -hmm. En als je er goed over nadenkt, is, toch, is oorlog toch ook een heel bizar fenomeen? Dat je iemand neerknalt die je helemaal niet kent. Nee. <laughs> ja, Dat is soms een hele kinderlijke opvatting, een hele kinderlijke kijk erop, maar goed. En daarna naar Kroatië en uh, daarna is hij naar het oostfront uh, gegaan. is dus tussendoor nog één keer op uh, verlof geweest, hier in Amsterdam. Bij uh, zijn halfzus. En uh, hij durfde denk ik niet terug naar het dorp. Dat was een beetje mijn conclusie, dat hij niet met, met zijn uniform aan dat dorp in wilde. En toen vreemd genoeg weer teruggegaan naar het Oostrond. Eh, gewond geraakt. En eh, daarna met het terugtrekkende Duitse leger. Eh, ergens in de buurt van eh, ja, het voormalige Oost-Duitsland terechtgekomen. Ja. Uiteindelijk laat hij maar één zin los ja. eh, bij jou. Want hij praat niet over de oorlog. na de oorlog. Ja. Althans niet tegen jou. Ja, ja, daar moet ik ook. Daar, daar staat maar een beetje verborgen in het, in het boek eigenlijk. Hij, hij sprak wel eens over de oorlog, maar dan ging het. En dan, dan was het een, een bewolkte dag en dan zat hij, uh, zat hij thuis en zei hij... Ja, vandaar, precies, zoveel jaar geleden, zat ik daar en daar. En dat was het dan eigenlijk ook meteen. Snap je? Er kwamen wel heel kleine feitjes. Maar, maar uh, een, een gesprek waarom hij dat nou gedaan heeft... De, de, het ene zinnetje was als je maar niet denkt dat ik iets met Adolf Hitler had. Hoe belangrijk is die zin? Ja, die is eigenlijk, daar, daar zit de hele essentie in. Ja. Daar zit wel de essentie in dat hij niet... Ik heb ook lotgenoten gesproken waarvan de vaders... als Sonja Barend op televisie kwam, dat de tv uit moest. Ja, dat staat ook in het boek, ja. ja. ja. Dus echt antisemieten en zo, en echt, ja, echt foute mannen. Ja, dat was mijn vader absoluut niet. Want dat had ik ook, daar had, had ik ook echt met de billen bloot... maar dat had ik ook echt beschreven dan. Ja, hij had niets tegen joden. Nee. Uh, er wordt zelfs ergens nog gesuggereerd dat hij niet precies wist... wat er aan de hand was. Ja. Dat, dat trek jij geloof ik in twijfel. Ja, ik, ik, ik, Jij gaat daar niet in mee, althans. Weet je, nee. Dat, dat, dat kan ik niet vaststellen. Wij leven nu zo'n ander leven. Ik kan dat niet. Als je ook de wetenschappers daarover hoort, of die mensen die het onderzocht hebben, dan denk je ja. Eén de, de, deel zegt van ze moeten ervan geweten hebben, en een de ander deel. Ik weet niet. Ik heb toen niet geleefd. Er was geen communicatie. Ik weet wel dat mensen. Het is, het, het is even, ik vind het wel bizar dat er uit een stad als Amsterdam zoveel Joden zijn weggevoerd. En dat mensen dan toch nog zeggen van... Uh, de boeken van Ad van Liemte over de jodenvervolging... en hoe actief Nederlands daarbij geholpen hebben. En zo. Dus ik... Dat er nog mensen zijn die met droge ogen ja. durven te zeggen... van, ja. wij ja. hebben dat allemaal niet geweten. Ja, en uh, bijvoorbeeld in de, in de Achterhoek waren niet zo heel veel joden. Maar uh, het zat wel in de taal. Hè? De, de goede jood en de rot Joods en de kleine jood. De, dus de, de waren, de, dat, dat, dat verborgen antisemitisme was er wel degelijk. We hebben het over een vader die na de oorlog vooral zwijgt over, over zijn eigen ja. geschiedenis. Waarschijnlijk ook omdat hij er niet heel trots op kan zijn. Uh, waarschijnlijk ook omdat hij erom veroordeeld is. Omdat hij natuurlijk toch een prijs heeft betaald ervoor. Maar toen spraken we met jouw broer Richard, hij is ja. vijf jaar ouder. En hij zei het volgende tegen ons. Toen ik in de jaren tachtig een burn-out kreeg in de WHO... Kwam en bij psychologen en psychiaters terechtkwam, kwam, kwam daar te sprake dat mijn broer en ik tweede generatie oorlogsslachtoffers zijn... Dat vond ik een enorme eye-opener. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment bij mijn moeder in de auto zat... en zei, ik wil met mijn vader over de oorlog praten. En mijn moeder zei, doe dat niet, want dat wordt zijn dood. Zij beschermde hem. Maar ik zei, zie je dan niet dat je eigen kinderen eraan kapot gaan? Het ging op dat moment heel slecht met mij. De volgende ochtend ging de telefoon. Dat was mijn vader. Ik heb gehoord dat je met mij over de oorlog wilt praten... Een uur later stond hij met zijn handmatig bediende open kadetje voor de deur... en is de volgende drie dagen bij me langs geweest om zijn verhaal te vertellen. Mm -hmm. Had jij die drie dagen ook willen hebben? Ja, ja en nee. Ik, ik denk dat mijn broer toen verder was dan ik. Ik, ik had er helemaal geen interesse voor toen. En uh, ik weet niet of mijn... Ik heb daar eigenlijk nooit zo met mijn broer over gehad... of die of die, gêne die ik voelde, of hij die ook had. Want dat was gêne. Ik voelde mij heel gegeneerd als mijn vader gevoelens toonde. Omdat ik dan natuurlijk helemaal niet van hem gewend was. En, en, en, en ook wel... Uh, ik denk dat ik ook heel erg uh, had wat mijn moeder had. Dat je hem wilt beschermen. Dat je voelde als je door gaat vragen dat hij hem zoveel pijn doet. En dat het zijn dood zou kunnen betekenen. Dat, dat, dat vind ik nogal dramatisch klinken, maar goed, dat zou kunnen. En... Uh, maar, en ik vraag me af of mijn broer uh, verder is gekomen dan de feiten. Nou, hij heeft ons verteld dat hij niet zo heel veel verder dan de nee, feiten is gekomen. <laughs> dat de emoties nee, dat wist ik al natuurlijk keurig ja. onder de oppervlakte bleven. Ja, ja waar het maar, eigenlijk om ging, dat kreeg je toch niet uit hem los. De ook. avonturen werden verteld. Ja. Ja. Maar is dat, niet, is dat niet het begin? Ja, dat denk ik wel. Maar misschien ben ik nu wel meer te weten gekomen dan mijn broer, denk ik wel eens omdat? Nou ja, kijk, ik, ik, zonder, ik ken mijn vader en ik heb nu zijn... zijn, zijn ik heb alle feiten op rij gezet uh, die ik nu uh, die ik kende. En ook uit de verhalen van mijn broer trouwens en het verhalen van de familie. En dan, dan ga je toch een morele vraag stellen. En die kon hij toch niet beantwoorden. En die moet je eigenlijk ook een beetje aan jezelf stellen. Van wat zou ik doen? Dat is toch altijd een beetje wat, wat, uh, wat op je terugkeert. En natuurlijk wil je ook een vader uh, waar je trots op bent... En misschien wil ik dat beeld wel een beetje in stand houden. Ja, dat zit allemaal in de... het is heel lastig. Het is heel, heel lastig. Uh... Er zit een beetje opwinding in het boek over uh, dat hij toch echt wel ook wel goede dingen heeft gedaan. Ja. En dat het een hele lieve man is. En dan toch weer die zelfcorrectie van, uh, ja maar hij was eigenlijk wel een beetje fout bezig. Het was wel de verkeerde beslissing althans. Ja. ja. En ik denk dat hij ons had kunnen helpen door, door dat onder ogen te zien. Zo van dat hij, Toen wij volwassen waren, had hij kunnen zeggen van... zo'n man was hij niet, maar had hij kunnen zeggen... jongens, we moeten een keer uh, om de tafel. en uh, daar, had hij, daar had hij in ieder geval de schuld op zich kunnen nemen. Of zo. Het was alsof de schuld nu op, op ons door werd geschoven. Deze man is geen eiland, staat niet op zich. Hij had bijvoorbeeld een vader die vrij fanatiek bij de NSB uh, was... Mm -hmm. Hij zat in een dorp, Ulft, waar een heel groot deel van dat dorp ook samenwerkte met de Duitsers. Ja, in maar buur... dat, kun je, dat kun je iemand uit, uit, uit, de, uit de Randstad, hè, die hier geboren is, niet uitleggen dat, je, dat Duitsland zo dichtbij is. Door Grenzdorp, familie eigenlijk. Ja, bijna. door familie, eh, door je gaat in Duitsland winkelen. Je, je, toen was ook nog Duitsland, trouwens nu weer, de economische grootmacht, zeg maar. In Duitsland reden ze in auto's rond. En uh, in, in, in Ulft hadden ze een, uh, een huisvarken om uh, genoeg te eten te hebben. Dus de, de, de Duitsland, uh, ja, dat heb ik buiten het boek gelaten, maar heel even kort, mijn, uh, uh, mijn opa en oma, uh, mijn opa was de derde man van mijn oma. Ja. En ze had twee eerdere mannen, die waren allebei Duitsers. Mijn oma was in Duitsland geboren, mijn vader is in Duitsland geboren, 20 kilometer over de grens. En je ziet aan die families dat ze, als het economisch ging, goed ging in het ene land... gingen ze gewoon in het ene land wonen en vice versa. Dus over generaties is er gewoon een klein grensverkeer geweest. Dus mijn vader, die was gewoon ja geboren in Duitsland. Hoeveel procent Duitser ben je dan? Dus Duitsland was niet ver, letterlijk en figuurlijk. En mijn opa was overtuigd NSB'er. En NSB'er in de zin van, hij wilde... Ik hoorde er nu een anekdote terug en er komen heel veel anekdotes... waarvan ik denk van, oh, ja, die had ik zo graag in het boek ge willen gebruiken. Maar dat komt nu pas, hè? Deel 2, er, ja, was er, er was er één was hele die uh, een, een heel oud vrouwtje heeft tegen een vriend van mij gezegd... Van dat uh, mijn opa bij haar op bezoek kwam. De Duitsers waren uh, Nederland binnengevallen. En uh, opa had gezegd, zo, vanaf nu krijgen wij ook roomboter. En dat was een beetje... Uh, hij, hij streed voor de arbeider. En hij, hij, hij dacht, ja, je moet toch ergens halverwege of aan het begin van de oorlog zien waarvan brute oorlogsmachines er binnenkomt... maar dat wilde hij niet zien. Dat heeft hij ook niet gezien. En na de oorlog zei hij dan ook, en dat is ook een zin die natuurlijk wel frappeert. Nu moet de P van de A maar verder gaan doen. Ja, ja. Dus, dus het was heel erg ingegeven door, door onvrede over, ja. over rijk en arm, over de, ja. over de verhoudingen tussen ja. de mensen. Dus ik denk dat hij, hoewel hij niet geletterd was en ook een arbeider was... dat hij, dat hij ja, zo'n soort politiek manifest van de straat, zeg maar... Ja. Niet, niet gestudeerd ergens, maar wel gevoelde ergens... Dat, uh, dat de rijke man uh, veel, uh, veel, uh, veel uh, luxe heeft die hij niet deelt met de armen. Ja, zo en simpel. Hoe boterde dat dan, die familie Reuser... Met dat dorp Ulft, waarvan een deel natuurlijk gewoon, nou ja, zoals je al zegt, gewoon handelsverkeer heeft uh, met Duitsland. Wat niet zo opmerkelijk is. Maar uh, er waren ook meisjes die het met de Duitsers deden. Uh, er waren allerlei grensgevallen, zullen we maar zeggen. Ja, maar we, we, we het vermoeden. Kijk, Chris van der Heijden heeft Grijs Verleden geschreven. En daar werd al duidelijk van dat hij dat goed fout. Hè? Lou de Jong probeerde: dit is goed, dat is fout. En dat, dat was ook nodig, omdat de oorlog nog dichtbij was. En nu gaan we verder. En nu kom ik erachter in de figuur van mijn opa. is Volgens mij uh, is niet uniek voor hem. Er is gewoon geen lijn. Uh, iemand is, hij heeft Engelse piloten aangegeven... gewoon weggebracht naar de Duitsers. Maar hij heeft ook een, iemand die in het verzet zat... en die gewond was geraakt naar het ziekenhuis gebracht. Terwijl, die, terwijl zij van elkaar wisten in welk kamp ze zaten. Dus er is geen lijn. Dus uh, uh, goed en fout bestaat niet. Dus uh, die... die Kijk, om het duidelijk te maken dat ik over zijn foute familie, hè, schrijf je dan in persbericht. Maar ja, er was net zoveel fout. Ja, er was meer fout dan dat er goed was. Voorzichtig <laughs> moet ik zijn. Je moet heel erg oppassen. Nee. Ja, dus dat snap je. Gefilmd naar deze uitzending. Ja. Nee, maar dat je, dat je, het gaat vooral om de nuance. En heel veel mensen wilden die niet horen, omdat het te, daardoor te ingewikkeld werd. Maar ik denk dat dat, uh, dat, dat nog steeds geldt. Ja, maar volgens mij beschrijf je dat dorp eigenlijk ook zo, dat Ulft... als een dorp waar al die krachten zich uh, tot elkaar ja. verhielden. Ja. Dus dat je eigenlijk alle grijstinten en wit tinten en, en, en, ja. wit het... tinte en zwart tinten hebt in dat dorp. Ja, en ik denk dat er in een dorp minder slachtoffers vallen... zeker na de hand dan in, in de stad. Het is minder hard, mensen zijn meer afhankelijk van elkaar... moeten het met elkaar doen. In de Achterhoek heb je de humor en de understatement... die prachtige wapens zijn... Dus dan... Een uh, beetje werd ook... klein houden allemaal? Ja, ja. En niet, uh, uh, niet in de euforie als het goed gaat... maar ook niet als het heel slecht gaat... Uh, ergens deep down uh, raken of zo. Een beetje de, de middenweg en het, uh, de vrolijkheid zoeken. En, ach, kom, we drinken een biertje samen. En, uh, er is een scène in het boek waarin de twee broers van mijn opa... Uh, zeg maar de goede broer en de foute broer... want binnen de familie zat dat ook nog. Die zitten te vissen en die maken een ruzie. Die spreken niet met elkaar... En daar worden dan vreselijke goede grappen over gemaakt. Ja, want het was ook een heel opmerkelijk gezin, hè, die, die, die vier broers, ja. uh, drie uh, twijfelden, kunnen, zou nou ja, kunnen drie NSB'ers, drie hardcore NSB'ers en eentje, eentje die zat gewoon die, die, die wilde er niks andere... mee te maken hebben. Nee. Nee. En daarvan was ook weer een zoon bij een verzetsgroep. Nee. Wat, ook, wat ze ook van elkaar wisten. We gaan, we gaan even luisteren naar muziek. Want uh, er, er komt muziek voor in, in het boek, hebben ja? het Grenemaier. Ja? Waar, waarom heb je die als... Ja, het is een soort leidmotief bijna, hè? Ja, omdat in dit nummer uh, zit gewoon uh, al het mededogen... Wat, uh, wat, je zou, wat je in een geciviliseerde maatschappij zou, zou hopen te verwachten. Hier zit heel veel mededogen in en dat vind ik prachtig. Nicht mehr sehen, trau nicht mehr in meinen Augen, kann kaum noch glauben, die Gefühle haben sich gedreht. Ich bin viel zu träge, um aufzugeben. Es wäre auch zu früh, weil immer was geht. Wir waren verschworen, wären füreinander gestorben. Haben den Regen gebogen, uns Vertrauen geliehen. Wir haben versucht, auf der Schussfahrt zu wenden. Nichts war zu spät, aber vieles zu früh. Wir haben uns geschoben durch alle Gezeiten, haben uns verzettelt. Verzweifeld geliebt. We hebben die Waard, so gut es ging, verloren. Het ein Stück een stuk vom Himmel, dat het dich gibt. Du hast jeden Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil. Stolz, das Leben ist nicht fehl. Den Film getanzt in einem silbernen Raum. Vom goldenen Balkon die Unendlichkeit bestaunt, hallos versunken, trunken. Und alles war erlaubt, zusammen in zwei Mit Sommernachtstraum. Du hast jeden Raum mit Sonne geflutet. Hast jeden Vertrauß ins Gegenteil verkehrt. Na der Schnur, deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Sturz, das Leben ist nicht fair. Velkomester verraten. plan plan staat een ander, en er staat ook de opdracht van mijn boek. Ja, en dat, ik, daar en dat kan ik straks bij de tegel, kan ik de weer een nou, daar, uh, Marcel, je bent als was in mijn handen. Marcel Reuzen, schrijver journalist, Die, ja, We zitten namelijk even het hele oeuvre van Herbert Greunemeyer door te nemen. Ja. En dit was dus het nummer der week. En daar komt die zin in voor. Das Leben ist nicht fair. Ja. En dat komt in jouw boek voor. Het leven ja. is niet eerlijk. Ja. Ja. Uh, ja. En dit is een nummer, dat, die, dat heeft hij geschreven naar aanleiding van het overlijden van zijn vrouw. En dat, dat is echt een... Een ja, liefdeslied. Ja, een liefdeslied. Maar er zitten ook heel veel, in, er zit heel veel zinnetjes in die, die onmiddellijk van toepassing zijn op dit boek. Maar uh, ik, ik, ik open het boek met een citaat van Greunemeyer uit een ander lied van hem. Mensch heet dat. En dat uh, zal ik me niet in het, in, het, in het Duits doen. Maar uh, op het strand van het leven, zonder reden, zonder verstand, is niets vergeefs. Ik bouw de dromen op het zand. Dat is, dat is het, het zinnetje wat ik uit Mensch gekozen heb als motto voor dit boek. Ja. Sinds wanneer mogen we niet meer Duits praten? Uh, ja, ik ben heel voorzichtig en daar blijf ik. Ja. Want ik kwam ook tegen dat uh, jouw zoon... Ja. dat hij een, een voordracht uh, wil doen op school uh, uit dit boek... maar dat daar een duits scène in voorkomt... en dat jij dat dan liever niet hebt. Nee. Ben je niet een klein beetje te voorzichtig? Nee, nee maar hij, hij deed Jiske na. En en Vet bij ons in de keuken, niemand was erbij. En het was ontzettend grappig. Maar toen zijn rechterhand de lucht in ging. Toen dacht ik, nou is wel welletjes. Dat ja, moet de even... familie reuzen misschien ook niet doen. Familie reuzen moet die grappen niet maken. Nee. Juist. Nee. Goed. Zelfreinigend vermogen heet zoiets. <laughs> nee, dat heet, dat heet, dat heet uh, voorzichtigheid. En, je, en beseffen. Uh, dat is dan men ik serieus. Ik moet, ik moet dat soort dingen niet doen. Terwijl ik in een kleine kring dat natuurlijk wel doe. Maar niet in de openbaarheid, zeg maar. We praten over het boek zo vader. Marcel Reuze heeft dat geschreven. Hij is schrijver, hij is journalist. We kenden hem vroeger eigenlijk als sportjournalist. Maar hij begint zich steeds verder van die sport los te zingen, als het ware. Het is een, een fascinerend boek. Want het is een hele persoonlijke geschiedenis over zijn vader, over zijn opa. Die dan, hè, zo heet dat dan, fout waren in de oorlog. NSB, eh, Waffen-SS, enzovoort. Het is ook eh, een geschiedenis van, van een man, van een jonge man. Marcel Reuze zelf namelijk. Die... Toch wel met een enorme last op zijn schouders rondloopt en daar ook heel openhartig over schrijft. Het boek is echt met de, met de billen bloot. Mm -hmm. uh, jij schrijft op een gegeven moment ook, ik ben uit 1959, ik had geluk, ik hoefde nergens te vechten. Mijn vader dwong me niet om ergens voor te kiezen. Ik had genoeg te eten, kon naar de middelbare school en zelfs studeren. Mij treft geen blaam, dat weet ik, maar het voelt anders. Ik heb een erfschuld die zwaar op mijn schouders drukt. Ik mag in elk geval nooit falen in een keuze tussen goed en fout. Mm -hmm. Hoe ver gaat dat? Nou ja, ik maak heel veel fouten. En ik maak ook heel veel foute keuzes. Maar als het op het grote aankomt. En, en daar, we moeten geen politieke discussie voeren. Maar er, er zijn stromingen in dit land waar ik zo tegen ben. En daar zal ik, daar zal ik voor. Ik, ga er, ik sta op ik probeer op te staan als ik iets zie wat me niet aanstaat... wat in de richting gaat van een volk, uh, uh, uh, iemand beoordelen door zijn afkomst... dan vind ik dat ik op moet staan. Ik ben heus geen held of zo, hoor. Uh, pas op. Maar ik vind dat. Maar je dat, zegt, ik sta wel op, mijn en dan plicht. zeg je daarna, ik vind dat ik op moet staan. Je staat dus op. Ja, ja. Heb je daar dat een voorbeeld Dat doe ik steeds van? vaker. Nou, nou, gewoon kleine dingetjes. Als mensen gewoon niet... Ja... Nee, dat is nu, tot nu toe is dat, is, dat, is dat, laat ik zeggen, ik ben me bewust van die rol, maar ik, ik ben absoluut geen held en ik ga ook niet de politiek in of wat dan ook. Ik probeer in mijn eigen kleine leven dat zo, zo goed mogelijk te doen. Je beschrijft in dit boek een scène waarin je een, een oude strijder uh, opzoekt, ja. die eigenlijk wel vriend van de familie uh, wil worden als een soort opa voor je kinderen zich meteen manifesteert. Ja zelfs uiteindelijk op de verjaardagskalender in het in toilet uh, ja. genoteerd wordt... Ja. je hebt daar een beetje dubbele gevoelens bij... want het is een overtuigd uh, uh, SS geweest. Uh, en dan vervolgens vergeet je met opzet de verjaardag van hem. Ja, onbewust, bewust. Vergeet ik zijn verjaardag, ja. Dan bel je hem alsnog. Hij scheldt je uit en hij zegt... ik wist wel dat je, dat je zo'n kerel was. En dan zeg jij zelf, en dat vind ik interessant, dat hij heeft gelijk. Ja... Um, ik, ben, ik ben een twijfelaar. Ik weet het eigenlijk niet. Ja, ja. En, en dat, dat is misschien ook misschien is dat ook wel. Maar goed, dat je twijfelt aan alles. Dat is misschien ook maar goed. Maar, um, uh, maar dat schrijf jij wel... niet zo op, hè? Dat, je schrijft. Nee, kijk, niet dat als je, dat je, ik, ik heb dat gevoel wel schat in een voetbalteam. Dat je, dat je 100% weet dat je van elkaar op aan kunt. En dan ben je eigenlijk zo'n machine zoals je in de oorlog ook bent, maar dan een speelse variant daarop. En dan voel je zoveel kracht. Dan voel je zoveel kameraadschap. En dan heb je met die mensen, deel je de kleedkamer en je eens je voorstellen... dat het op leven en dood gaat. Mm -hmm. En dat is, dat is iets wat ook heel aantrekkelijk is voor jonge mannen. En misschien voor jonge vrouwen ook, dat weet ik niet. Maar voor jonge mannen is dat heel aantrekkelijk om ergens bij te horen, om ergens voor te kiezen. En ik denk dat een heel groot deel van bijvoorbeeld supportersrellen of dat, dat daarmee te maken heeft. Dat, dat, dat zijn die, je wilt ergens bij horen, je wilt ergens voor vechten, je wilt ergens voor staan, voor strijden. En als alles in de maatschappij zit, als alles ook geregeld is en je bent schatrijk, als je kunt zes keer per jaar vakantie, dan is dat weg of zo. Je wilt ergens bij horen. Maar dan laat jij ons dus in deze scène zien dat jij daar eigenlijk liever met een boogje omheen loopt? Nou ja, dat ik daarover twijfel. en dat ik, dat ik Aan de ene kant wil ik wel ergens echt voor staan... maar aan de andere kant denk ik, ja, waarvoor staan dan? Snap je? Je, moet je? Het enige wat ik dan wil zeggen... is dat ik me voortdurend afvraag waar ik sta. En dat is misschien wel goed. Het enige wat je ons misschien wil zeggen... is dat je bang bent dat er een foute man in jou schuilt. Ja, ja dat klopt. Is dat inderdaad ook een hele ja, grote dat ben... angst? Ja, dat, dat, dat is ook een hele grote angst. Ja. Ja. Heb, je, heb je daar reden toe eigenlijk, om dat te denken? Nou, ik ben een agressief baasje. Dus als ik op een, op een voetbalveld bijvoorbeeld, komt dat er allemaal uit. Mijn, ik zie er nu de glimlach, van de, of de, de schaterlach hoor ik van mijn voetbalkameraden. Want ik voetbal nog steeds. Dus die weten wat ik nu bedoel. Maar uh, daar, er zit wel een erg agressief mannetje in mij, ja. En, en uh, op het voetbalveld wordt is dat natuurlijk de speelse variante. En wordt, er, wordt, er, wordt dat gekanaliseerd. Maar ik weet niet wat ik zou doen als het er echt op aankwam. Dus ik wil wel aan de goede kant blijven. Maar of ik dat blijf, weet ik niet. Mm -hmm. uh, er is ook een scène in het boek. Ik ben een keer van mijn fiets geslagen in, uh, in Nijmegen. Door drie uh, mannen met petjes op, zou ik maar zeggen. Ik, ik fietste gewoon door de stad. En uh, eentje rende op me af en uh, ik kon mezelf net op de been houden. Toen was ik heel, heel uh, verdrietig. Toen ben ik naar huis gefietst en dan heb ik een hele grote ketting gepakt. En ben ze gaan zoeken. En daar durfde ik dan eigenlijk ook weer niet. En, en daar heb ik een soort fantasie op losgelaten in het boek. Wat je eigenlijk had willen doen. Wat ik eigenlijk had willen doen, ja. Maar waar, wat je niet op wilde zoeken in jezelf... omdat je bang was van jezelf. Ja. Werd van jezelf. Ja, ik werd echt bang van mezelf, ja. Ja. ja. ja. In die zin is het, is het ook een boek wat... Uh, nou, wat als een soort vieze handdoek af en toe in je gezicht slaat. Ja. Omdat je gewoon zoveel van jezelf uh, laat zien... Um, Misschien wil je dit eens voorlezen. Dit gaat ook over jezelf. Waar moet ik beginnen dan? Oh, ja, daar. Ja. <küm> Oké. Okay. Uh, ik kijk een film. Mijn gezin slaapt. Serviërs en Kroaten vechten in een burgeroorlog. Het is een vredefilm. Bij het geluid van een tank die een dorp binnenrijdt... voel ik een stroompje door me heen gaan. Ik zet mijn schrap. Ver kijk verder naar de film... De tank vuurt een aantal granaten af. Ik ben het gewonde dier en de gieren zweven mijn kant op. Zweetporiën openen zich op mijn voorhoofd. Bonk, bonk, bonk. Mijn hart gaat tekeer. Ik wil opspringen, vloeken, tieren slaan, maar er is alleen maar onmacht en stilzitten. Deze aanval is heftig. Lang niet meer gehad. Hoe lang niet? Voor de kinderen. Voor mijn relatie. Genezen verklaard door mezelf, maar dat was grootspraak. Ik wist dit. Ik lig op de bank en kijk tv. Het zweten is gestopt nu, maar dan komt ook het trillen. Benen, armen, mijn hele lichaam trilt. Het duurt niet lang. Vijf minuten, tien, dan is het voorbij. Ik ben zo moe. Kon ik maar slapen? Vergeten. Drie jaar na mijn optreden bij Pauw en Witteman... Nadat, ze, nadat een eenvoudige opmerking me tot een onderzoekje aanzette... vind ik mezelf terug in de schuur achter mijn huis. Ik slaap al twee weken niet... Blijf in beweging, zegt een vriend... en dus ruim ik in deze inktzwart winternacht de rotzooi op. Het is half drie. Niet piekeren in bed, maar moe worden van het werken, zeg ik zacht tegen mezelf. Als ik twee uur later de schuur schoon heb... ben ik moe als een kind na een dag in de sneeuw. Ik ga snel naar bed en probeer te vergeten dat ik bang ben. Ik val in slaap, maar vijf minuten later schrik ik wakker. Zweet guts van mijn voorhoofd. Ik huil zonder tranen. Ik zit in een kokon en helpt hulp nodig. Ik herken iets van vroeger toen ik aan mijn leven wilde beginnen. Ja, dat is best wel heftig eigenlijk, hè? Ja. Ja, ik las een stuk vorige week, een column van Remco Kampert... waarin hij eigenlijk uh, het aan de kaak stelt... Hè, dat we ons persoonlijk leven zo op straat gooien. Dat stuk waarin hij ook uh, spreekt over de over de blokkade, de schrijfblokkade... van de schrijfster Renate Dorstein, Dorstein, die daar nu een heel boek over heeft. Ja, en, en ergens... Vind ik dat Kamper een punt heeft, maar ergens denk ik ook dat de tijd nu zo is dat het kan en mag of zo. Ik heb me heel lang voor dit gevoel geschaamd. Geschaamd dat je bang was? Zo bang? Ja, geschaamd dat ik, dat ik een, ja, een fobie of. Dat steekt af en toe de kop op. En, en uit beschrijvingen van mijn, van mijn moeder begrijp ik dat mijn vader dat ook had. Dat mijn vader ook die de, de, dat, dat staat een beetje omvloers erin, maar ja. ja, wel iets met trillen van het bed, hè, dat ja. je dan een paniekaanval krijgt, ja, dat het bed tegen de wand trilt. Ja, en ik weet het niet. Ik, ik, ik weet niet of dat nu uh, met hem te maken heeft of niet. Maar dat onderzoek ben je aangegaan, want je bent naar een therapeut gegaan... je hebt op de bank gelegen, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, en je bent je hele... Nou, de Ge... kans is groot dat het wel met hem te maken heeft. Laten we daar dan gewoon <laughs> geen doekjes om dienen. Marcel Reuzen. Ja. <laughs> je hebt je hele familie afgepeld, ja. maar je hebt jezelf ook afgepeld. Ja, ja. En dat is niet dapper... Nee. <laughs> ik met de billen bloot altijd nee, dapper. En, uh, het is ook zo, en daar ben, daar ben ik dan wel echt van overtuigd... daar kan ik ook wat meer stelling in nemen. Ik ben ervan overtuigd dat uh, uh, heel veel mensen eens door zouden moeten vragen... Uh, bij hun familie. Dat je, dat je, dat je voelt dat er thuis iets is en je bent 40 of 45 40 of 50... en je ouders zijn al heel oud, denk laat ze maar sparen. Of, uh, ik begin er de, niet aan. Er zijn zoveel verhalen weggemoffeld... En, en, uh, ik beschrijf dat ook dat er een vriend tegen mij zegt van... Uh, God ja, alweer een boek over oorlog. Goed idee, dat is een gat in de markt. Hè? Er zijn nog geen boeken over de oorlog. En dan vraag ik aan hem, heb jij een vader? En dan blijkt na twee minuten een gesprek dat hij uit een gereformeerd gezin komt. En dat hij uh, als enige van de kinderen bij het bed van zijn vader wilde zitten... bij het sterfbed van zijn vader wilde zitten. Mm -hmm. ja, en toen kregen we al een gesprek. En toen zei hij ja, dat hij mijn boek ging kopen... Kijk, zo dus <laughs> doe jij dat gewoon. Kijk, dat, is, dat is nog eens een verkooppraatje. Ja maar, ja, maar jij bedoelt gewoon te zeggen, in iedereen schuilt wat... maar in de een wel wat meer dan de ander. En als je uit een ja. volkomen gesloten gezin komt... waarin de vader na de oorlog niet meer lacht... Ja. en alles oppot... Ja. Uh, ja, dan is het onmiskenbaar dat die kinderen daar ook wel iets van meekrijgen. Ja, dat denk ik ook. Ja. Nee. Denk ik ook. Jouw, jouw broer beschrijft zijn burn-out. Het ja. feit dat hij totaal uitgerangeerd was op een zeker moment... Ja. En jij kreeg, het op, jij kreeg het in paniekaanvallen ja. opgediend? Ja, maar er is nog een bizarre parallel waar, waarvan ik ook... Dat, dat, dat stel ik dan wel met een licht vraag tegen. Maar de, de, ik heb de brief van mijn opa gevonden. Uh, die directe aanleiding voor mijn vader uh, om, in, om, de, om de, bij de zes te gaan... was een ontslag uh, uh, als hulpkok. Mijn opa werkte als kok in de kaderschool van de, van de WA in Amersfoort... En hij kwam een fraude op het spoor, vond hij zelf. En hij schreef daarover een brief aan de baas van zijn baas. Het gevolg was dat hij onmiddellijk ontslagen werd. Er was een fraude met voedselbonnen. Een soort klokkenluider was Een soort die. klokkenluider. En ik vond hem, uh, mijn broer liet bij een brief zien... naar aanleiding van, uh, van die burn-out. En, en die brief van hem aan de baas van zijn baas... die leek als twee druppels op ja. de brief van mijn opa. Bijna de formulering zelfs. Ja. Hè? En toen ja. kreeg ik wel even kippenvel. Maar het was wel een naar moment ook, dat je... Dat, je soms ook, dat het fijn is om iets groters te voelen soms dan jezelf bent. Een soort familielijn. Maar die familielijn kan ook uh, heel veel schade aanrichten. Dit verhaal begon eigenlijk met een familielijn. Die begon ermee dat jij dit boek bent gaan schrijven. Dat je die geschiedenis op bent gaan zoeken. Je eigen geschiedenis op bent gaan zoeken. Uh, na de geboorte van je zoon. Ja. Van, je oudste, van je oudste kind. Ja. Uh, 13 jaar geleden. Um, Jij bent nu. Uh, uh, dit boek heet Zo Vader. Jij bent de zoon van die vader, maar je bent ook de vader van die zoon. Ja. Dit zijn dingen waar jij s'nachts. in die vele slapeloze nachten die jij volgens mij wel hebt. Mm -hmm. uh, waar je veel over nadenkt, of niet? Ja, zeker. En wat zie je dan? Behalve dan dat je. Wat je net nou, vertelde. Ik, zie, ik ben ook een heel hoopvol, optimistisch mens. Ik zie dat ik. ik ben in staat geweest. dankzij. Uh, alles wat er hiervoor gebeurd is om deze stap te zetten. En uh, ik, ik, kan, ik, ik zit ook uh, op de hogeschool aan in Nijmegen geef ik twee dagen per week uh, les en dan werk ik veel met jonge mensen. Lichamelijke opvoeding hè? Of, uh... Ja, ik werk ja, op een instituut voor sport en bewegen heet mm. dat tegenwoordig hè? Maar er zitten ook maar er zitten ook sportmanagers en sport en bewegen en alles. Maar daar merk je als je met jonge mensen op, uh, ik kan echt, ik kan wel iets betekenen voor die mensen. Dus ik kan betekenisvol zijn. Mm -hmm. Dus, maar in? Maar op ja, gewoon hoog? voordoen hoe je het leven leeft. En dat ik, ik zeg tegen hun letterlijk: van. Uh, laat je niet leiden door, uh, door. Laat je alleen leiden door wat je leuk vindt. Zorg dat je een leuk leven krijgt. Uh, dat, dat klinkt heel. Uh, ik heb één Bijbeltje, hè? En dat heet De Homo Ludens. Dat is een boek van Huizinga. Ja. En daar staat eigenlijk alles in. Die wordt ook heel vaak aangehaald, ook door. Uh, door echt gestudeerde mensen zou ik maar zeggen, <laughs> de dit, dit is echt achterhoeksgedrag gedrag <laughs> ja, wat je nu doet. Ja. Gestudeerde mensen. Nee, ik bedoel door. Eh, dus <laughs> iemand heeft, ik bedoel eigenlijk promovendi en zo, die ja, hebben ja. dan die halen huisgangers, die halen bij, die, ja. En die, eh, dat is niet voor niks, want daar staat een grote waarheid in dit boek. En wat is die waarheid dan? Want dat is meer dan. Uh, uh, Doe de dingen die je leuk vindt. Kijk, je, als, je, als je veel naar kinderen kijkt... Ik kijk ook naar mijn kinderen. Zij lossen heel veel op door spel. En spel leert hun... Uh, uh, je kunt het leven ook als een spel bekijken. En je kunt uh, met, met spelen... Uh, je leert al spelend. En in dat spel zitten ook alle gruwelijkheden van het leven. En als je het licht en luchtig ziet... Als je het licht en luchtig weet te houden... Dan hoef je geen oorlog te voeren. Nou ja, dat klinkt wel heel erg kort op de bord. maar. Nee. Jij snapt wat ik bedoel. Ik snap wat je bedoelt. Ja. Tegelijkertijd denk ik, deze man is, uh, is de vijftig gepasseerd. Ben ik dat? Oh ja. <laughs> je wil het niet Ligt weten. Lichtgevoelig, maar... ja. ja. Lichtgevoelig. Dat kan ik makkelijk zeggen. <laughs> Nog net niet. Oké. Okay. <laughs> uh, jij uh, bent de 50 uh, gepasseerd. En uh, ja, tot voor kort had je paniekaanvallen. En had je iets op je, op je schouders wat je gewoon doodleuk in een boek erfschuld noemt. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik bedoel, hoe licht kan je het leven nemen? Ja, het is niet makkelijk voor mij. Het is niet licht voor mij om het leven licht te nemen. Nee, hè? Nee, dat is zeker niet makkelijk. Nee. Maar daarvoor heb ik vrienden die dat wel doen. En. en uh, de sport, bijvoorbeeld, het voetbal, het spel, dat maakt het licht. Ja. En, uh, maar het is, soms is het inkt zwart, ja. ja. Dat kan ik niet ontkennen. En op welke momenten manifesteert zich dat? Op onverwachte momenten. Ja. Het kan zomaar getriggerd worden door iets. Je beschrijft in het boek bijvoorbeeld dat je naar Berlijn gaat om, om daar die geschiedenis een beetje uit te gaan pluizen. Ja. Over de oorlog onder andere. En dat je, dat je echt vroegtijdig weer terug naar Nederland moet rijden. Ja. Omdat je het gewoon. Ik je, hou het niet vol. Je houdt het niet vol. Je kan ook niet alleen zijn eigenlijk. Ja, ik kan wel alleen zijn, maar dan moet ik wel in, de, in, de, in een soort veiligheid zitten. Ik vereenzaam dan onmiddellijk in zo'n grote stad. Terwijl ik, ik hou ontzettend van die stad en ik had ook wel kennissen of zo, maar dan. dan dan ben ik niet op mijn best. Dan, ga ik echt, uh, dan word ik bang, ja. Dat is een raar, raar fenomeen. Is dus in, in die zin voel ik me ook wel een beetje uh, ja, beperkt. Ik heb de hele wereld daarover gereisd. Maar altijd met vrienden of altijd nooit in mijn eentje zitten. Terwijl ik, ik wil natuurlijk de dappere schrijver zijn... die daar een maand zit te vroeten in zijn eigen ziel in Berlijn. Maar dat is niet gelukt. Nee. En voel je je broer daarover? Uh, nee, eigenlijk is dat best... Nee, kijk, dat is wat mooi aan deze tijd. Ik kan gewoon zeggen dat ik dat heb. En dat is gewoon mijn, mijn litteken of zo. Dat heb ik gewoon mee te leven. Maar dat maakt mij gewoon niet. Uh, dat maakt misschien ook wel weer. Maakt het ook wel weer leuker. Ik zeg altijd, ik ervaar soms een 2 een en, en daardoor uh, heb ik ook de negen ervaring Snap je? In mm -hmm. de rapportcijfers. Dus ik ga af en toe heel diep. Maar uh, zonder overigens depressief te zijn of zo. Dat ben ik helemaal niet. Mm -hmm. Ik ben eigenlijk heel. Beschouw jij, beschouw jij het gezin wat je, wat je zelf natuurlijk uh, mede opgericht hebt, yeah. uh, als, als een reddingsboei ook in dit leven? Nee, want ik ben vorig jaar gescheiden, dus dat zou betekenen dat ik heel erg uh, aan dat gezin zou hangen of zo. Mm -hmm. uh, nee, nee, ik wil mijn kind. Een reddingsboei wil ik, nou wil ik niet zeggen. Nee. nee, zo ervaar ik het niet. Maar wel een soort safety belt? Ik weet. Nee, ook niet. Maar ik, ik wil. Eh, het geeft ook betekenis om kinderen te hebben. Mm -hmm. En om die zien op te zien opgroeien. En ik heb ooit een keer zo'n verhaaltje gelezen... dat de kinderen niet je bezit zijn... en dat je ze mag begeleiden naar volwassenheid. Zo voel ik het heel erg. En het hoe, is... hoe is het dan om nu in een tijd te zijn... dat? En Peter, je... ik wil nog even zeggen. Sorry dat ik je onderbreek. Mm. Ik heb twee schitterende kinderen. En, een en, jongetje en een meisje heb je. Ja, en, in, meisje in, van negen. En, in, mijn zoon die neigt meer naar de zwaarte... en mijn dochter naar de, naar de lichtheid... En het is prachtig om te zien hoe zij oplossingen in het leven uh, vinden. Ik, ik, ik, ben echt, ik ben heel erg trots. Ik heb het boek ook aan hen opgetragen. Ja. En uh, ik ben ook heel erg trots op mijn, uh, mijn ex dat wij zulke mooie kinderen hebben. Dus dat, uh, dat wou ik nog even kwijt. Is het toeval dat dit allemaal in dezelfde jaar ongeveer gebeurt? Jij komt met dit verhaal. Daarvoor was je gewoon een gewiekste jongen. Ja, die met leuke make-up op, op televisie zat de hele tijd. <laughs> ja. Nu ben je een jongen die met de billen bloot gaat in een boek. Je bent gescheiden. Mm -hmm. Vertel je net, wist mm -hmm. ik niet. Uh, is het toeval dat dit allemaal nu. Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet, maar ja, dan moet je de, de grote God vragen wat daar voor bedoeling achter zit. Maar het zijn, hele, het zijn de jaren des onderscheids voor je. Of? Ja, ja. En er was ook niet zo. Ik heb dat niet. Het, het, het, alsof er zo'n bewust plan of keuze achter zit, maar dat is niet. Dat. Zo gaan die dingen in het leven. En uh, dat is ook mooi. Dat je, dan niet, uh, je moet wel beslissingen nemen onderweg, maar dit doet zich voor. En ik wist dat dit eruit moest. En nu is het eruit en nu heb ik een probleem. Want nu, hoe nu verder? <laughs> nou, gewoon nog weer diepe graven. Ja. Je ja, bent het pad nu opgegaan. Ik heb nog wel een paar nu paar mooie, durf je alles. Ik heb nog wel een paar mooie verhalen. Je ik yeah? heel graag opschrijven. Ja. Ja, ik ja. ben daar heel benieuwd naar. Ik ja. vind het waanzinnig wat je gedaan hebt. Zo, vader, dit boek. Daar zitten echt alle, alle tinten grijs. Zonder dat je aan, aan die andere vijftig tinten grijs hoeft te denken. Ja, oh, oh ja, zeggen, <lacht> Jij noemt al een paar keer tinten grijs. Ja, nee, dat gaat helemaal fout met mij vandaag. Uh, schrijf iets op je tegel. Dat mag bijvoorbeeld Primo Levi zijn. Het is gebeurd en daarom kan het weer gebeuren. Nee, dat komt heel veel voor in het boek. Ik ga ondertussen even zeggen dat twee dingen zo meteen naar acht uur is. Met Margrethe Rijntjes. Marije Balt zit daarin. Zij woonde vijf jaar in Kenia en is bang dat de aankomende verkiezingsuitslag net zo'n geweldsuitbarsting teweegbrengt als in 2007. Daar gaat het zo meteen over na acht uur hier op Radio 1. In hele kleine, bescheiden lettertjes schrijft Marcel Reuser. Ja, zeg het. Am ja. strand des levens, ohne grond, ohne verstand, is niet vergebens. Ik bouw die träumen op den zand. Heb je toch nog je zin? Heeft hij toch in Duits gedaan. Ik vind dat een overwinning. Marcel Reuser, boek is verschenen bij neigen van Ditmar gisteren. In de hè, werd het gepresenteerd. Gepres in Ulft? In Ulft. Ze komen allemaal. Waar de hele familie nog gewerkt heeft. Ja. De ijzergieterij. Leuk dat je er was. Dank je wel. Dank je wel ook. Dank meneer Reuser, dit was aflevering 2000, laat me denken, 596. Morgen ontvangen wij sopraan Klaartje van Veldhoven. En zij zingt Bach zoals u Bach nog nooit heeft gehoord. Begeleid door accordeon. Jawel, tot dan! Radio 1, hey. stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.